Zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 8 uur. Dit is Onderduif Nederwit met het NOS Journaal. De Europese Commissie noemt de uitslag van het referendum in Turkije... een stap in de goede richting. Een meerderheid van 58% van de Turkse bevolking... stemde in met een grondwetswijziging... Hierdoor wordt de macht van leger en rechterlijke macht ingeperkt. De wijziging was een van de eisen die zijn gesteld om verder te kunnen praten over toetreding tot de Europese Unie. De Nederlandse Bank is tevreden met de uitkomst van het internationale financiële overleg in Zwitserland. In Basel is afgesproken dat banken hun reserves de komende jaren moeten vergroten, zodat ze beter bestand zijn tegen financiële tegenslag. Tijdens de kredietcrisis kwamen veel banken in de problemen, doordat ze te weinig kapitaal in kas hadden. Het opgestapte bestuurslid Sarrazin van de Duitse Centrale Bank heeft aangifte gedaan tegen de rechtsextremistische politieke partij NPD. Volgens Sarrazin maakt de partij inbreuk op het portretrecht. Op de website van de partij staat een gestileerde foto van hem en de tekst Iedereen weet dat Sarrazin gelijk heeft. Sarrazin moest opstappen bij de Bundesbank vanwege zijn boek met omstreden uitlatingen over Joden en Turken. Mexicaanse mariniers hebben een leider van een van de grote drugskartels aangehouden. De man met de bijnaam El Grande stond op een lijst met de meest gezochte criminelen van Mexico. De regering had een beloning van bijna 2 miljoen euro uitgeloofd... voor de tip die zou leiden tot zijn aanhouding. De drugsbron werd opgepakt in de stad Puebla. In Amsterdam zijn op het theatergala de belangrijkste toneelprijzen uitgereikt. De Theodor voor de beste vrouwelijke hoofdrol ging naar actrice Maria Kraakman... Ze speelde Orlando in de gelijknamige productie van theatergroep Oostpool. Acteur Kees Hulst van het Nationale Toneel ontving de Louis door voor zijn hoofdrol in het stuk Tirza. Dan het weer vanochtend in het Middenland kans op mist. In de loop van de dag wisselen zon- en wolkenvelden elkaar af. Het wordt 19 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Van zondag tot zaterdag, op deze zonnige zaterdagmiddag. Je George Duke en Reach Out. Voor Zandvoort en de regio. Even na twee uur welkom bij Zovertop op Zaterdag en welkom Albert-Jan en welkom luisteraars. Welkom luisteraars Rob, ook van harte welkom en heerlijk dat u ook weer voor de radio zit van 3U Live CFM. En we moeten eigenlijk goedemorgen tegen je zeggen. Tegen mij moet je goedemorgen zeggen. Goedemorgen Albert-Jan. Ja, zo vlak na het ontbijt gezellig weer de studio in heerlijk, en live heerlijk. radio maken. Helemaal goed. We hebben vanmiddag weer een druk programma. Ja, en vooral veel, veel items, live items. Maar uh, natuurlijk zijn er onze vaste onderdelen zoals uh, rond de klok van half vier de evenementenagenda. En rond de klok van kwart voor vier de filmagenda van Circus Zandvoort. Om half drie gaan we wellicht bellen met Lex van der Hoorn, onze enige echte weerman van Zandvoort. Want die gaat ons vertellen wat uh, voor weer we vandaag, morgen en in het begin van volgende week kunnen verwachten. En gezien het zonnetje zal hij zich wel weer op het strand bevinden. Waarschijnlijk wel. Nou, wie weet komt hij even langs. Nou, verder we, uh, gaan we rond de klok van half vier bellen met Roy van Buringen. Want morgen hebben we het Kunstverstijn op het Raadhuisplein. We gaan rond de klok van half vijf bellen met Pluis Lindeman. Want de stal, de Naaldenhof, heeft een open dag. Kijken wat daar allemaal te doen is. En natuurlijk, ja, wat, uh, uh, wat is uh, Zandvoort op zaterdag zonder? SV Zandvoort. Dat bedoel ik. En onze razende reporter Joop van Es. Want om half drie wordt daar afgetrapt tegen, bij de in de thuiswedstrijd tegen Monnikerdam. Altijd lastig, hè? Oh, zeker. Vorige week één punt gehaald. En uh, kijken of ze in ieder geval uh, punten uh, kunnen blijven sprokkelen. We gaan ook even kijken op het circuitpark Zandvoort. Het, uh, wat daar uh, dit weekend te doen is... voor als u een lekker weekendje weg bent... Uh, of lekker weekendje aan het uitwaaien bent... en u wil even op het circuitpark kijken, kan het ook... Nou, het grootste KLM golftoernooi is natuurlijk uh, uh, momenteel aan de gang. Niet meer in Zandvoort, maar in Hilversum. Wellicht dat we u tussen de, tussen de diverse items een update kunnen geven over hoe Joost Luiten uh, uh, het ervan afbrengt. Want hij, deze Nederlander heeft namelijk de schifting overleefd en mag het weekend meedoen. En hij staat met min 6 momenteel op een gedeelde zevende plaats. We kijken vooruit naar de hockeyfinale van de WK. Ja, dat Zo, we krijgen de druk. WK, dames. Formule 1 nieuws, kwalificatie en voor morgen. zegt hij nog een 1. klein lijstje. weet ja. je wel. En op dit moment is natuurlijk ook de kwalificatie voor de Formule 1 voor morgen in Monza, Italië. Aan de gang. Ook daarvan houden we je op de hoogte. Genoeg te doen, genoeg reden om te blijven luisteren. En Laten we maar eerst even een plaat gaan draaien. Anders komen we daar straks ja, tatoe, we niet aan toe. toe. <laughs> in ieder geval, goedemiddag. Leuk dat je luistert naar Sofit op zaterdag. We zijn er tot aan 5 uur vanmiddag met weer een heel vol programma. Aan. You. It takes me back in time Lately, I've been dreaming You've been on my mind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 De nummer van Elvis Presley in een nieuw jasje door Junkie XL. Wie kent dat niets? Je hoorde A Little Less Conversation. Dat allemaal op de zaterdagmiddag van CFM. Nou, we horen dat het vrij winderig is op het strand. Dus ja. mogelijkerwijs komt Lex van der Hoorn toch gewoon naar de studio. kijk Maar voor, we wachten het even Voor het kleurtje, voor het kleurtje hoeft u er niet meer heen. Want dat, nee, dat, dat is een, waar. Dat, dat heeft hij ons wel geregeld. Maar goed, we wachten af. We, we laten ons verrassen. Zo dadelijk om half drie. Ja, uh, even uh, terug in de tijd. En dan gaan we naar gisteren voor een week. Want uh, afgelopen vrijdag hebben bewoners van de Oostbuurt een petitie aan parkeerwethouder Andor Zandbergen overhandigd. Ze deden dat in de inspraakprocedure naar aanleiding van de beleidsintentie parkeernota 2010. Die momenteel uh, ja, veel besproken wordt, kan ik wel zeggen. Uh, ruim 100 uh, handtekeningen had de delegatie bij zich. Volgens de delegatieleden hadden het er veel meer kunnen zijn als ze meer tijd hadden gehad. Nou, ik heb begrepen vanmorgen in Goedemorgen Zandvoort was er ook uh, uitvoerig uh, over gepraat. Dus een hot item wat binnen Zandvoort leeft. En vandaar dat ik u even wil attenderen dat de gemeente heeft namelijk opnieuw een inloopavond in het gemeenschapshuis georganiseerd. Namelijk op 16 september aanstaande... Op een donderdag. Op een donderdag kunt u daar vragen stellen aan de ambtenaren en de wethouders. De beleidsintentie parkeernota 2010 is op de gemeentelijke website te vinden. Dus voor een ieder die uh, met parkeren uh, te maken heeft... en zijn auto, eigen auto, auto van gasten en noem maar op... en heeft daar wat over uh, te, te denken en te zeggen... Vergeet de datum niet, 16 september aanstaande... bent u van harte welkom in het gemeenschapshuis. Laat je stem horen, hè, zullen we maar zeggen. Onverstand. Dus allemaal 16 september naar het gemeenschapshuis toe. Gaan wij weer een lekker plaatje draaien, speciaal voor Maurice Mulder. Ah, oh, die arme jongen die staat op het strand. Toch een lekker sonnetumbo. Ik, ik ben jaloers allemaal. Ja, dacht ik wel. Hier is Carol Emerald en haar nieuwe single Dead Man. TV-hits non-stop bij CFM op de zaterdagmiddag. Ja, het zonnetje schijnt al voort. We zo dadelijk van Lex van Hoorn of dat ook zo blijft. Zo dadelijk om half drie gaan we contact met hem opnemen. Als eerste hoorde je Carol Emerald en Deadman. En erachteraan Blondie, dat was Heart of Class. Nog een berichtje over een open dag vandaag. Ja, en wel, uh, om, uh, dat is om twee uur begonnen. Namelijk een open dag van de scouting. Kan vuurtjes stoken. Tochten lopen en torens bouwen, dat is waar de meeste mensen aan denken als ze het woord scouting horen. Toch is scouting, vroeger de padvinderij geheten, veel meer dan dat. Scouting de Buffalo's houdt vandaag een open dag van, die is om twee uur begonnen en loopt door tot vijf uur. Uh, vanaf vier jaar en ouder bent u van harte welkom op het clubgebouw aan de Duintjesveldweg. Een zijpad van de Thijserweg. De hele dag door is er doorlopend programma en zijn de leden van de Buffalo's aanwezig om vragen te beantwoorden. Loopt u met plannen een van uw kinderen op de scouting te doen? Schroom niet, ga even naar de open dag van de Buffalo's vanaf twee uur tot vijf uur vandaag. En als je vier jaar bent, gewoon onder begeleiding komen, hè? neem ik aan. Uiteraard. Oké, zodat dadelijk, Lex van de Oren. Het weer voor de komende dagen. We gaan het van Lex horen. Eerst hebben we de Beanie Man voor je. Hier is Denzel Pien. Van de Beenyman en de Dance weerbericht? En we gaan snel over. Het is half drie naar Lex van den Hoorn voor het weerbericht. Goedemiddag Lex, niet in de studio, maar op het strand. Vraagteken. Ja, dat is een vraag, Nee, dat is geen vraagteken. Dat is zo. Dat is zo. Is het een beetje winderig daar? Dat hoor ze juist van uh, collega Mulder. Ja, dat klopt. Want het is windkracht 5. Oké, okay, maar wel uit te houden. Maar wel uithouden. Maar uit de wind blijft. Het is dus uh, terras weer, het is geen strand weer. Gewoon lekker achter een schermpje en genieten van de, van de zon van vandaag. Ja, precies, want het is toch wel een van de laatste dagen, denk ik hoor, van het seizoen. En dan is het uh, afgelopen, slus finito en dan moet je lekker op vakantie gaan. <laughs> ja, ja, want ah, daar gaat we op even ja. <laughs> dat is mooi weer op hè. Ja, goed geregeld hè. <laughs> ja. ja, nou ja, vandaag begonnen we dus met wat walking. En uh, nou, nou komt de zon er toch wel lekker door, hoewel hij wel wat gesluierd is. Maar uh, het is toch wel uh, uit de wind. In de zon is het toch wel wat uit te houden, Rob. Er staat een, uh, in het dorp een matige en aan een zee een uh, vrij krachtige zuidelijke wind. Dat is windkracht 5 met windstoten tot 6. Dus, Oké, okay, dat is maar... moeilijk. Uh, uh, uitwaaien weer. Kan ook, hè? Ja, zeker. Ja, zeker. Maar ja. de zon uh, willen we uh, graag toch erbij houden. En dan is het wel aangenaam. Nou, die blijft hoor, die blijft. En uh, de temperatuur die komt in het dorp luidt op een graad of twintig. Uh, uh, een half uurtje geleden was hij negentien uh, graden en dat liep nog steeds omhoog. Dus de twintig graden halen we al vanmiddag in het dorp. En uit het strand een graadje minder. Een graadje minder. En gaat het vanavond nog een beetje afkoelen of uh, blijft het een beetje aangenaam toch? Nou, ik zal je vertellen. Toevallig heb ik daar naar gekeken. Want uh, ik heb vanavond een barbecuetje... En uh, daar moet ik dat ook even weten. Om 8 uur vanavond is het nog 18 graden. Zo, oh. lekker hoor. Ja, dus uh, een aangename avond. Gewoon de mensen die willen gaan barbecuen, gewoon een van Vandaag de laagste mogelijkheden ja. van het jaar. Ja, precies. Want, want morgen is het mooie weer even op hoor. Dan uh, hebben we in de ochtend uh, eerst kans op wat regen. En uh, de wind die komt dan uit het uh, zuidwesten en in de loop van de dag gaat hij naar het noordwesten ruimen. En dan hebben we kans dat we smiddags nog even de zon krijgen te zien. Dus ja, morgen is het uh, even inhouden. Okay. De maximum maxim temperatuur die komt uit op een graad of 18. Blijft het morgen wel uh, de hele dag droog? Nee, want in de ochtend hebben we eerst kans op wat regen. Oh, wat, oh, jee, oh jee. En smiddags wel weer de zon. Nou, daar heeft uh, onze middags... collega Roy van Buringen-Massel het kunstfestijn smiddags. Nou, oh, dan is het wel droog, hoor. Gelukkig. Ja. En uh, nou ja, wat ik dus net vertelde, met een beetje gelukte komt zon er ook weer bij. Dus morgen is een half-half dag. Oké, okay, en dan uh, wil uh, mijn collega ja. Albert Javos graag weten wat we maandag kunnen gaan verwachten. Dan is het uh, droog. Oh, nee. <laughs> en we hebben perioden met zon Nee, vind je dat niet leuk? Nee, nee. waarom niet? Ik heb een teambeelddag, hoe vind je die? Ja, maar ja, dan kan je lekker buitenactiviteiten doen Buitenactiviteiten, volleyballen, zandkastelen bouwen Maar uh, goed, ga verder Lex, je, je bent lekker bezig Ja, daar heb niks te doen over het, uh, En er staat een zwakke en aan zee-matig windje uit het westen dus, windkracht 3-4, zo'n beetje. Dus echt hard waaien doen ze het dan die dag ook niet. Het is gewoon ideaal volleybal weer. ideaal. 10 weer. Ja, oké. En de temperatuur die komt uit op graden of 18. Dus ook niet te koud. Dat is ongeveer de normale temperatuur voor de tijd van het jaar. Het is eigenlijk jammer dat dat niet op dinsdag is, Albert Ja. Want dan is het uh, regenachtig. Nee, die kan ik er ook nog wel bij hebben. Nee. <laughs> Met heel veel wind. Ja. Uit het uh, zuidwesten tot westen. En dus het is uh, dinsdag echt een uh, herfstachtige weer. Oké. Okay. <laughs> Dus ga je het niet verplaatsen dan? Nee, nee, ik ben niet, ben niet boos, maar ik onthoud het wel. Maar goed, ik zal uh, gaan volleyballen. Nee, maar daarna is het uh, een beetje over met de pret dus, uh, Lex. Ja, nou, het, uh, i, i, verder ga ik echt niet uh, rond, want die, die weerkaarten, dat is af en toe net een tombola. Deze dag is het plus en de andere dag is het weer min. Ik hou uh, ik op op dinsdag, hoor. Oké, okay, nou, we gaan het gewoon volgen op jouw website. En dat ja, is... www.meteopagina.nl en, uh, en natuurlijk ook op de tv. Hè? Op kanaal 45 van uh, nou, CFN Text TV. Precies. En als je een mobieltje hebt met uh, internet, en daar zijn het natuurlijk steeds meer mensen die dat uh, hebben, dan is het www.meteopagina.nl uh, slash mobiel. Ja, en voor de, voor de luisteraars op die moment, dat is echt een aanrader en enorm makkelijk. Toch wel, hè? Ja, dat vind ik wel. Dus dan ja. heb je meteen het uh, plaatselijke nieuws, uh, heel veel weer en uh, dergelijke, gewoon helemaal goed. Ja, dus uh, daar kan je alles om bekijken, ook wat op de grote website staat, alleen het is wat uh, compacter allemaal. Helemaal goed. Lex, wij gaan jou volgende week weer spreken. Oh, Ja, verwacht je dan nog op het strand te zitten of uh, zeggen van, nou, de studio uh, die uh, longnamen? naar ik zei dus net dat het net een tombola is. Ik, ik kan er geen pijl meer op trekken. Ja, ik probeerde toch nog een uitspraak van je te krijgen, maar dat lukt nee. niet. het <laughs> nee, moet een beetje politiek doen. <laughs> Oké, okay. Lex, dankjewel en uh, geniet ervan op het strand. Oké, okay, en uh, volgende week weer. Tot, de Tot volgende week. week, half drie, dan ben je er weer op de radio. Dankjewel, Lex van der Hoorn. little one, where do you go to dream? They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 WK voetbal denk ik. ik, weet niet hoe het komt al met oh, het is echt zo. We don't speak Americano, Jolanda hoorde Jolande Beagle en dan uh, niet, uh, geen doelpunt voor Ryan Nummer, nee, nee die, dat, die tijd is voorbij, maar misschien wel doelpunt voor SV Zalvoort en dat gaan we vanmiddag horen van uh, Joop Frens. Jop is bij de wedstrijd van vanmiddag aanwezig, SV Zalvoort tegen Monnikerdam, wordt dat Monnikenwerk of niet? Uh, nou, dat hoop ik niet. Nee, ik kan niet. Het uh, uh, niet. We moeten zo snel eens in de sporen. Maar goed, de wedstrijd is net jong. Het is net 11 minuten gespeeld. En uh, Sandvoort heeft uh, twee kleine kansjes gehad. Uh, ja, een beetje meer verf. Dan had het wat beter geweest. Maar goed, er uh, zijn aanvallen op Het uh, team is uh, nagenoeg hetzelfde als vorige week: dat toen uh, met 0-0 gelijk speelde. En nu uh, is dan in ieder, in ieder geval nog uh, Sean Keur is er weer bij. Uh, onze uh, Ja, eigenlijk minder of meer veteraan, en, maar die man is zo verschrikkelijk goed. Die stuurt die hele verdediging alle kanten op. Geweldig. Goed, we hadden een kans van Yves uh, van Hoppe. En we hebben een kansje gehad van uh, Remco Ronde. die uh, mooi door het midden kon aankomen lopen. Werd goed aangespeeld, maar hij schoot een beetje of twee naast het doel van Monnikendam. Nu Zandvoort in de aanval via Billy Visser aan de linkerkant van het veld. Zandvoort mag gaan gooien en Visser gaat dat zelf doen. Even kijken naar wie. Naar Remco Ronde. Ronde pakt die bal Probeert een man te passeren. op het gat. inderdaad langs. Pakt er nog eentje. Gaat de laatste man voorbij. En daar wordt de bal afgepakt Ja, en er net een eentje te veel. Maar er werd ook niet bewogen voor. In. hij kon die bal niet makkelijker kwijt. Dat ging helemaal niet. Dus uh, daarom uh, raakte hij kwijt aan de verdediging. Sandwich is ondertussen weer in balbezit. Mag in gaan gooien. Uh, weer aan die, aan die linkerkant. Want je wint die wind staat bijna dwars op het veld. En het is toch wel pittige wind eigenlijk hoor. Dat, uh, dat uh, zou je aardig zeggen, maar het is een stevige wind. Ja, winkracht uh, 5 tot 6, uh, Joop. Dus... Dus, ja, dat is dus ja. ja. ja, ja, ja. maar ja goed, hij staat van de zijkant van even, ja, een beetje schuin achter zeg maar. Hij gaat van van uh rechts naar links over het veld. En goed, Rem Carollo's en, uh, aan de rechterkant van het veld. speelt aan Michael Keil. Keil laat van zijn voet af schieten. En de bal gaat over de zijlijn. En uh, Monnikerdam mag gaan gooien. Monnikerdam dat vorig jaar met de hak over de sloot in de tweede klasse bleef. Uh, dat kwam ook omdat HCC, de, de Elderse club, uh, de wedstrijden ging verliezen. En zij speelt nog twee keer gelijk. Toen konden ze in die tweede klasse blijven. Het was een heleboel gedoe daar. Bestuur was opgestapt. Trainer was weggegaan. Midden in het seizoen al. En een paar spelers die zijn uh, ook weggegaan. Nu hebben ze weer alles. Op de rit ze hebben vorige week uh, echt mooi gewonnen. Van de AFC is ook niet de eerste beste ploeg in principe. Maar ze wonnen met 1-0. En uh, Sandvoort, dat had ik al gezegd, speelde vorige week uh, met 0-0 gelijk tegen Kastikum. En uh, heeft het ook heel erg moeilijk, net zoals Sandvoort. Weer, Sandvoort nu weer de aanval, want die gaat de bal weer over de zijlijn. En uh, nou is het dan Monikadam, die mag gaan bouwen aan een aanval. Is nu op de helft van Zandvoort. Maar daar is Keur. Die, ja, die springt naast die bal. Dus nu is uh, de, zijn aanvallen. Ik ga het gaat helemaal alleen naar het 16 meter gebied. En gaat hij voorzetten. En dat is Zandvoort. Die kan het weer weghalen. En een heel hard schot van de spits. Van Dam. Maar die gaat een half meter over het doel heen. Gelukkig voor Boy Visser. Boy Visser die trouwens in de aanloop naar deze wedstrijd. Tijdens de warmlopen. een lichte schouderbesuren opliep. Maar hij staat wel onder de lat. En laat eerlijk zijn. Dat is de beste die Zandvoort op dit moment heeft uh, in het doel. Niet ten aandeel van de andere uh, keepers Zeg ze even maar mooi vindt, hij de echt Hij kop en schouders boven de rest uit. Goed, best level zijn de bal. Gaat bouwen aan een aanval. Gaat naar rechts toe. Slechte paas. Kan Stijn Stoppel erbij komen? Nee, kan er niet bij komen. En mag ingegooid worden door uh, Monneke Dam. Even kijken hoe laat het leven eigenlijk. Hoop ik nog, kan nog heel eventjes doorgaan. Want uh, Dam, dat gaat nu uh, behoorlijk uh, drukken. Er zit druk op de stand van zijn verdediging. En uh, Lemons kan hem weer wegkoppen, maar weer over de zijlijn. Monikodam blijft in balbezit. Die bal gaat nu over het hek. Uh, ik denk dat we beter terug kunnen gaan naar de studio, want het even voor die de bal weer terug is. 0-0 uh, natuurlijk nog steeds. Uh, we zitten in de veertiende minuut. En zo dadelijk weer terug bij Joop van Hier is trick Hier is I Want You To Want Me.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 Is. Ja. 18e 18 een schitterende vrije van Sean Keur, Komt op de blonde lokken van Michael Kaal. Hij is wel zwart, maar goed. Ook de zwarte lokken van Michael Kaal. En die komt in de over en de Verrehoek 1-0 voor Zandvoort. De nieuwe single van Maroon 5 bij CFM, je hoorde Missouri. Nou worden ze juist voor Joop, doelpunt voor SV Zandvoort. Ja, de 1-0. Nou. De 1-0, nou dat is mooi hè. En uh, kort na, na drie uur zullen we weer teruggaan naar uh, Joop. Want we uh, kijken of ze dat stand, gestand kunnen houden. En zeker misschien even de voorsprong kunnen uitbreiden. Even iets uh, wat wel erg uh, verme leuk vermeldenswaardig is is. Is uh, dat de website ook Zandvoort. Maar namelijk komende maandag gaat de website www.ookzandvoort.nl de lucht in. Om kwart voor elf wordt tijdens de koffie, in, de koffie in de website officieel geopend door wethouder Gert Tonen. Ook Zandvoort is het steunpunt voor alle inwoners van Zandvoort die door ziektebeperking of ouderdom hulp kunnen gebruiken. Ook Zandvoort streeft ernaar om mensen waar nodig te ondersteunen zodat Zandvoort voor iedereen een fijne plek is en blijft om te wonen. Via de website wordt u geïnformeerd over activiteiten van Ook Zandvoort... zoals de dansmiddag voor senioren, de koffie in en het dagbestedingsproject ook. Tevens vindt u informatie over de spreekuren en de steungroepen... zoals het Alzheimer Café. Geweldig initiatief. En uh, als u hulpbehoevend bent of u hebt wat dan ook voor vragen op dat gebied... u kunt op de website van www.ookzandvoort.nl terecht. Dat dacht ik ook. Toch? Toch ook. Toch. Oh. <laughs> Heb je hem door of niet? En we nadenken trouwens de ontknoping van de kwalificatie van de Formule 1. Hè? En vertel even, tussenstandje. Momenteel nog Alonso op 1, gevolgd door Button, Massa, Hamilton en Webber. Vettel staat op zes, maar er is in de derde kwalificatie nog een dikke vier minuten te racen. Dus ze zijn er nog niet. En zoals je weet, de vrein zit hem altijd in de staart. Zo is het. Zo dadelijk in uur twee hoor je daar meer over. Meer ook over het voetbal in uur twee en meer ook over het kunstenstein. Want dat gaat er morgen aankomen, Albert Jan. Ja, dan gaan we bellen met, uh, met de organisator Roy van Buring, Maar dat doen we rond de klok van half vier. Oké, okay, nou graag tot zometeen. En uh, dit is uh, een van de laatste plaatjes. Misschien wel een laatste ander plaatje. Ja, ja. ja. <laughs> je weet het maar nooit hè. Here is do that